Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse denkt na over hittemaatregelen. Want het wordt dinsdag, op de eerste dag van het wandelfestijn, flink zweten. Plaatselijk kan de thermometer de 40 graden aantikken. De organisatie van de Vierdaagse zit daarom nu bij elkaar om te overleggen over maatregelen zoals het inkorten van de route. Mijn collega Suus doet voor het eerst mee en heeft er ook al over nagedacht. Wat mij betreft beginnen we gewoon nog vroeger dan gepland. Ik vind dat ja, het vroeg opstaan niet zo erg en door de nacht lopen heeft denk ik ook wel wat. Um, ja en Verder is het denk ik aan mij als wandelaar vooral dat ik dus heel goed voorbereid ben. Um, met mijn hoedje en veel water. Uh, en inderdaad aan hun om heel veel waterpunten erbij misschien wel extra te doen. De hitte van de komende week heeft ook gevolgen voor de GGD. Verschillende test- en priklocaties gaan de komende dagen eerder dicht... of gaan zelfs helemaal niet open. Volgens de GGD wordt het op die plekken te warm. Mijn woningbrand in de Belgische stad Leroux in de buurt van Charlois... zijn vijf mensen omgekomen. Het gaat om een bejaard stel, hun dochter en schoonzoon en hun kleinkind... Toen de brand weer aankwam was de complete benedenverdieping al uitgebrand. Hoe de brand is ontstaan weten we niet. Waarschijnlijk wordt daar vandaag meer over bekend. De politie in Tilburg heeft vannacht een man opgepakt die schietend door de binnenstad zou hebben gelopen. Daarbij beroofde hij twee mannen van hun telefoon. Dankzij camerabeelden kwamen agenten hem op het spoor. Bij een doorzoeking in zijn huis vonden ze twee imitatiewapens, waaronder het alarmpistool waarmee hij op straat liep. En over twee uurtjes stappen de renners weer op de fiets voor de vijftiende etappe van de Tour de France. Een vlakke rit van Rodez naar Carcassonne, ruim 200 kilometer. Het is een etappe met veel open gebieden, zegt verslaggever Gio Lippens. Als daar nog een beetje wind staat, dat hebben we in het verleden ook nog wel eens gezien daar in die buurt. Ik kan me een etappe herinneren met Peter Sagan nog in topvorm, die toen zijn hele ploeg aan het werk zette om de hele zaak gewoon kapot te rijden. Zelfs dat kun je daar verwachten. Dus eh, iedereen denkt altijd van ja rare etappen op zondag. Zo'n min of meer vlakke etappen. het zou nog wel eens een hele, hele vreemde etappe kunnen worden. Primoz Roglic is er in ieder geval niet bij. De renner van Jumbo Visma is afgestapt vanwege een schouderblessure. Die liep hij eerder al op tijdens de Tour de France. Het weer dan nog. Opnieuw een zomerse dag. Veel zon, weinig wind en warm. 25 tot 28 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Yeah. <laughs> Oh, <laughs>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 Da da da Do do do back. do do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 Yet there's the bold, brave spring of a tiger that quick as you walk.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 bending back like a play the part and do it We zijn nu echt aan het einde gekomen van uh, twee uur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 Wow.